De Statenverkiezingen Daar gaat weer een groot aantal kleine partijen aan meedoen. En een van die kleine partijen die is zometeen bij ons in de studio te gast. Meer dus het nieuws van vijf uur. Vijf uur, Renate Evers met het NOS Journaal. Australië bereidt zich voor op de komst van de zwaarste orkaan uit zijn geschiedenis. Orkaan Yasi is uitgegroeid tot een categorie 5-storm, de hoogste klassificatie die er is. De verwachting is dat Yasi aan het begin van de middag Nederlandse tijd de noordoostkust van Australië bereikt.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 Het weer, het is nevelig of mistig. Minima tussen min 1 in het zuidoosten en plus 3 in het noordwesten. Vooral in het zuidoosten kan het glad zijn. Overdag bewolkt en overwegend droog. Het wordt dan 4 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. WNL. Dan wakker Nederland. Ja, welkom bij alweer het tweede en laatste uur van Nu al wakker Nederland. Het komende uur op Radio 1. Horen we hoe een nieuwe politieke partij zijn eerste stapjes zet... in de woeste wereld van de verkiezingen? Spreken we misschien wel de beste biertapper van Nederland? En hoort u hoe waarschijnlijk het is dat wij de crisis in Egypte... in onze portemonnee zullen voelen? Maar allereerst uh, vertrekken wij naar Australië. Want in Queensland daar heeft, uh, op, heeft opnieuw te maken met een natuurramp. Vandaar, uh, vandaag raast de orkaan Yassi over de staat heen. En tienduizenden bewoners... Zijn al geëvacueerd. En in Australië zit onze correspondent Frank Klein, goede nacht of goedemorgen eigenlijk. Uh, goedemiddag, eigenlijk. Of bij jou, goedemiddag, <laughs> bij ons goedemorgen hebben ja, de tijdsuitleiding ja. ook weer helemaal uh, op orde. In Queensland hebben de mensen nog steeds natte voeten van de overstromingen. En nu raast er alweer een orkaan jullie kant op. Dat lijkt me niet ja. echt een, een fijne ervaring voor die mensen daar. Nee, het is echt uh, onwaarschijnlijk hoe hard Queensland nu geraakt wordt. Uh, dit, dit is weliswaar een gedeelte wat uh, niet veel last heeft gehad van de overstromingen. Uh, maar de, de staat als geheel wordt echt uh, flink geraakt op dit moment, op alle en, vlakken. En ja, ja geef ze een voorbeeld. Hoe is het daar? Wat, is er paniek? Uh, ja, nou op dit moment is het zover dat uh, uh, iedereen is opgeroepen om uh, de bepaalde steden te evacueren of in een veilig heen komen. Zoals sporthallen uh, en kelders uh, plaats te nemen. En nu uh, adviseren de autoriteiten om helemaal nergens meer heen te gaan, want uh, uh, binnen nu en een paar uur, uh, ik geloof tot middernacht, uh, komt hij aan. Uh, dus nu is het echt een beetje ja, het, hoe erg gaat het worden uh, en is het eigenlijk afwachten, de, de, ja, de stilte voor de storm. Gisterochtend leek het erop dat het een, een hele grote orkaan zou worden. Ik geloof dat er zelfs sprake was van een oog van meer dan 100 kilometer breed. Het is enorm. Uh, als je op uh, meteorologische kaarten kijkt uh, en je neemt de kust van Noord-Queensland... ...dan strekt het zich echt uit uh, het, het, het centrum, echt over 100 kilometer. En uh, ja, alles wat er omheen hangt, gaat over 500, 600 kilometer, komt dat het uh, land in. Het is echt, uh, als, het, als je het ziet op de kaart, is het onvoorstelbaar. 500, 600 kilometer? Ja. Dus het is van, uh, van, uh, van, dat van Utrecht naar Parijs? Dat zijn de uitlopers van de Orkaan, dus dat zijn gebieden die heel veel storm en wind zullen gaan krijgen. Uh, het oog uh, uh, is natuurlijk kleiner, uh, maar het, het, het, het, uh, ja, het, het, het is een enorme storm. Maar dat moet toch flinke schade gaan toebrengen aan uh, Queensland. Ja, ze, ze, ze roepen nu uh, in de media, nu weet je niet helemaal wat daar, uh, hoe panisch de media zijn, maar ze roepen nu dat dit uh, de ergste storm in, in uh, 30 jaar tijd gaat worden. Uh, en dat, uh, dat het echt iets kan zijn wat men nog nooit gezien heeft. Dus uh, ik, het, het leeft hier enorm. Iedereen heeft erover. En uh, ja, ze verwachten echt dat het een uh, enorme klapper wordt. Maar je weet het natuurlijk nooit. Ja, en in Queensland is ze natuurlijk toch ook al behoorlijk geraakt door, uh, door de overstromingen. Uh, kan dit er nog wel bij? Of zitten de mensen echt een beetje op het eind van, van wat ze allemaal kunnen verdragen? Ja, het is natuurlijk een ander gedeelte, maar het, het, het, het, uh, ja, het is natuurlijk uh, mentaal, uh, als je twee keer achter elkaar door een natuurramp te uh, uh, ja, grazen genomen wordt, is het natuurlijk mentaal heel zwaar. Nu is het zo dat Australiërs nooit bij de pakken neer gaan zitten. Die zullen altijd weer uh, boven drijven en die, uh, die helpen, steken elkaar ook uh, de, de echte helpende hand toe. Uh, zo is bijvoorbeeld ook vanuit de regering nu uh, het initiatief gekomen om de inkomstenbelasting uh, met een half tot een procent, uh, half procent, tot een procent te verhogen. Voor iedereen in Australië om te steunen, om daar de hulp van te betalen. Uh, ja, ja, want hoeveel, kunnen, hoeveel kan Australië. even, even laag. Uh, maar ja, Australiërs die, uh, die komen altijd wel weer terug. Maar hoeveel uh, kan Australië financieel hebben? Want waarschijnlijk, tot op zekere hoogte, zijn ze nog wel verzekerd. Uh, als er wat dakpannen wegwaaien. Maar natuur om naar natuur om naar natuur om. Dat moeten ze maar net kunnen betalen. Ja, nou kijk, je, je moet niet onderschatten, Australië is echt een heel erg rijk land. In Western Australia uh, graaf je een gat in de grond en dan komt er een uh, bouwstof uit uh, die China wil kopen. Uh, uh, dus uh, er is heel veel geld. Ze hebben ook als een van de weinige landen in de wereld uh, de, de, de, de, de financiële crisis uh, goed doorstaan. Uh, dus Australië heeft reserves. Uh, en uh, ja, natuurlijk, dit, dit, dit, dit, dit gaat... Enorm veel schade, opleveren, schade opleveren, de overstromingen, ik meen 18 miljard. Maar dat wordt dus opgehoest door de hele bevolking, door de inkomstenbelasting uh, uh, even tijdelijk te verhogen. Z je... En dan wordt de pijn gedeeld. Uh, en ik, ik vanuit financieel, uh, financiële optiek, zou ik me niet altijd veel zorgen maken om Australië. Zit je zelf nog wel veilig, Frank? Heel kort. Ik zit zelf in Sydney en okay. uh, ja... Hier schijnt de zon, 34 <laughs> graden en iedereen ligt op het strand. Zo kan het verkeren in Australië. Frank Klein, uh, dankjewel. Zometeen gaan we het hebben over de verkiezingen, de Provinciale Statenverkiezingen. Maar eerst nog muziek van Elbow. 7 maart komt er een nieuw album uit, Build a Rocket Boys. Uh, en 27 februari een nieuwe single. Maar dit is een grote klassieker, One Day Like This. Drinkin Later dit jaar komt dus het nieuwe album uit van Elbow. En uh, wat mij betreft, uh, als het ongeveer klinkt zoals dit, dan vind ik het helemaal goed. Dit was uh, One Day Like This op Radio 1. Wie later vandaag een kieskompas gaat invullen, komt misschien een onbekende politieke partij tegen. Het platform Lokale Partijen doet voor het eerst mee aan de provinciale verkiezingen. De lijsttrekker van de fractie in Utrecht is Anko Goldhoorn. Goedemorgen, meneer Goldhoorn. Ja, goedemorgen. Ja, u bent uh, uit Utrecht uh, naar de studio in Hilversum gekomen uh, voor, de platform, voor het platform Lokale Partijen. Uh, dat is een flinke mondvol. Zijn dat alle lokale partijen van heel Nederland die bij elkaar verzameld zijn? Nee, het is een, uh, in Nederland heb je heel veel lokale partijen. En in de gemeenteraadsverkiezingen zijn ze de grootste partij... als je het optelt in Nederland. Um, provinciale statenverkiezingen uh, in een aantal provincies... hebben heel veel lokale partijen meegedaan. Dan noem ik Friesland, Zuid-Holland en Limburg. Daar zijn ze heel erg sterk, en Zeeland ook. En wij hebben gedacht, wij gaan in uh, het lokale belang gaan wij ook in de provincie Utrecht tot stand brengen. En daarvoor hebben wij een platform opgericht... dat heet Platform Lokale Partijen Utrecht. En de lokale partijen van Utrecht die konden zich wel vinden in uw idee... en die hebben zich bij u aangesloten? Een aantal, de meeste hebben zich aangesloten en dat aantal groeit nog steeds. En als u weet dat wij per provincie ongeveer, of per gemeente twee lokale partijen hebben, dan zult u weten dat het heel veel partijen zijn. Maar een lokale partij in een gemeente, die, die vult meestal een niche. Als ze de, de bestaande uh, gerenommeerde partijen het niet meer op kunnen lossen over één bepaald probleem, dan vormen ze kleine groepjes en dus een lokale partij. En dat kunnen heel veel verschillende problemen zijn. Past nee. dat dan wel samen in, voor de Provinciale Statenverkiezingen? Nee, dat gaat van een heel verkeerd standpunt uit. In heel veel gemeentes zijn juist de lokale partijen de grootste partijen. En de lokale partijen die zijn juist opgekomen omdat zij voor de inwoner opkomen. Zij denken niet vanuit structuren van bovenaf van Den Haag, provincie, gemeente. Nee, die denken vanuit inwoner richting het bestuur. Dus niet van bestuur richting inwoner, maar net andersom. Maar wat ik probeer te zeggen is dat de, uh, de, ze worden meestal opgericht... omdat uh, bewoners voelen zich niet meer verbonden met de, uh, ja, met de gevestigde partijen... en uh, dus eh, wordt er meestal een soort niche opgevuld van onvrede. Maar die onvrede kan in de gemeentes heel erg verschillend zijn. Het is dus niet zo, en verbeter me als het fout is... dat eh, de ene lokale partij makkelijk aansluit op de andere lokale partij van een andere gemeente. Nou, u ziet dat echt verkeerd. Als u weet dat Leefbaar Nieuwe, nieuwe Gein nog voor de leefbaarheid van uh, Pim Fortuyn, die bestaat al 25 jaar. Mijn eigen partij Ronde De Belang bestaat ook al 21 jaar. Het is niet zo dat zij... dat zijn gevestigde partijen die vaak de grootste zijn in de gemeente. Het is echt niet zo dat zij uit onvrede overal zijn ontstaan. Ja, onvrede uit één ding. Dat er niet naar de inwoner wordt geluisterd. En juist het geluid van de inwoner wil men via de lokale partijen juist bij het bestuur brengen. En dat willen wij nu ook in de provincie. U bent als lokale partij gewend om letterlijk tussen uh, uw electoraat te wonen. Mensen die op uw stemmen, dat, ja. dat zijn bij wijze van spreken uw buren. Uh, straks in de provincie, Utrecht is ook niet de kleinste provincie... misschien oppervlak wel, maar in het aantal inwoners. Het zijn veel mensen die daar bij elkaar zitten. Hoe kunt u nou garanderen dat u als een lokale partij... die ineens uh, provinciaal gaat... toch nog steeds dicht bij die mensen blijft staan? Wij zijn het platform voor de lokale partijen in Utrecht. En als u weet dat wij al die lokale partijen... die eigenlijk overal de grootste zijn in de gemeente... als je die in één platform uh, samenbrengt... dan heb je juist een heel groot netwerk van... Lokale politici en die allemaal bij de platform samenkomen. Ja, dus u bent een soort van uh, centraal verzamelpunt van uh, uh, alle partijen die iets te ja, melden hebben in, ja, de, in de provincie. Ja. Goed, we gaan het zo meteen nog uitgebreid met u verder hebben, ook over de verkiezingen en, en hoe spannend dat is voor een nieuwe partijen. Maar eerst uh, de tijdschriften. Ja, want het is weer woensdag en dus ploffen denk ik rond het middaguur weer alle tijdschriften uh, bij uh, u over de. Uh, op de mat, eh, maar wij hebben ze alvast even voor u doorgelezen. Te, te beginnen met HP De Tijd. Op de cover van HP De Tijd staat vandaag de man achter Apple, Steve Jobs.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 Het blad dook verder in de wetten van de showbizwereld. Ook al heb je totaal geen talent... toch kan je ervoor zorgen dat er over je geschreven wordt. Een goed voorbeeld hiervan is Patricia Pai. Zij stond na haar scheiding met Adam Curry volop in de bladen. Zometeen uh, gaan we het uh, in het radioprogramma nog hebben... over uh, het NK biertappen. En verder ook nog over de verkiezingen uh, die er aan staan te komen... met onze uh, lokale partij die bij ons in de studio aanwezig is. Uh, uit Utrecht, platform voor lokale partijen. Maar eerst muziek van Fleet Foxes...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 call great of mine Foxes en Tiger Mountain Peasants Song. Er is een NK bommetje springen, een NK touwtrekken en een NK skippybal Maar het belangrijkste kampioenschap is natuurlijk het Nederlands kampioenschap biertappen. Op de horecabeurs in Maastricht zullen tientallen horecaprofessionals de strijd met elkaar aangaan. En een van de finalisten is Hans Diekman van Landgoed Stania State. Als ik het goed zeg, in het Friese Oenkerk. Goedemorgen. Morgen, ik uh, zal eerst eventjes uh, het, uh, het is geen landgoed Stania steed, maar het is landgoed Stania Staten. Stania Staten, oh, het is heel erg Fries, uh, zie is... ik nu mensen. Kijk. Nou, Stania Staten is op zich geen. Ja, het is een Fries bedrijf, dat klopt inderdaad. <laughs> maar laten we het gaan hebben over het biertappen. Want um, ja, ik kom af en toe wel in een café en ik kan toch bijna iedere man wel een goed biertje zien tappen. Ja, nou ja, dat verschillen uh, wij dus van mening over. Want uh, ik zit dus ook regelmatig zit ik ergens op een terrasje in de zomer. En. Als ik dan soms zie wat, wat voor biertje ik uh, krijg geciveerd, dan, dan laat het nog wel eens de wensen over, vind ik hoor. Ik vind, uh, je mag, de, wat tegenwoordig wordt er een behoorlijke prijs wordt er op een uh, glaasje bier gezet. En ik vind, daar mag je er ook iets van verwachten. Maar wat, dus, wat mag je precies verwachten van een glaasje bier dan? Nou, dat het uh, getapt wordt. Uh, in, in een, wat wel heel, heel belangrijk is, dat het getapt wordt in een schoon glas. Want uh, lang niet alle glazen die worden schoon en vetvrij vrijgemaakt. En ik vind het ook heel belangrijk dat er een, de juiste hoeveelheid uh, bier... met een hele mooie schuimkraag uh, gestreerd wordt. En ja, dat laat, dat laat nog als de wensen helder. Maar um, de, ik denk, dat klinkt wel heel erg simpel. Een schoon glas lijkt me uh, een, nogal logisch. En dat er genoeg bier en schuim in zit lijkt me ook nog genoeg logisch. Maar dit gaat echt over een Nederlands kampioenschap. Dan moet het over de details gaan natuurlijk. Ja, dat gaat echt over hele kleine details. Zijn. De, Wat zijn dat dan ik, voor details? Het, ik heb gisteren het protocol nog maar eens even doorgelezen om het even op te frissen. Het is, uh, ja, biertappen, dat, is, dat is, een, uh, het is een bepaalde slag. Is het. En, uh, de, de, de, in het glas daar hoort een, een film aanwezig te zijn: uh, een waterfilm. En ja, daardoor krijg je een heel mooi glas bier. En, uh, dus het is wel heel belangrijk dat je het op de juiste manier dat je het, uh, dat je het glas, uh, spoelt. Dat je het intapt, uh, dat het de, de schuimkraag dat die uiteindelijk afgesloten wordt, ook weer met een filmlaag uh, water. Daarom staat een bierspatel staat altijd in een in een in uh, een in een kom, waar een filmlaagje overheen hangt. En zo sluit je ook de bier de, de schuimkraag sluit je weer af, zodat hij helemaal dicht is en dat er geen zuurstof bij kan komen en dat het koolzuur wat in het bierglas zit, dat, dat helemaal afgesloten is. En het uh, machet noemen we dat. Uh, die spatel. Een, nee, het machet, dat, dat is de schuimkraag uiteindelijk. Oh. Dat die helemaal gesloten is en dat die helemaal dicht is. En, uh, maar ja, het is dus een geen glaasje. In de... zetten, geen alhef, geen die mogen erin zitten. Dus uh, ja, er komt, wat delen komt er heel veel bekijken nog. Het is en, dus een uh, glaasje en in dat glaasje zit een laagje water. Daar zit dat bier in en daar overheen ligt nog een, een, een laagje water. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, maar dan dat, ja, natuurlijk een heel dun laagje. En dat weten heel veel mensen en... niet, weten dat het, dat het, dat het, dat het, dat het goede komt aan het bier. Ja, maar dat is dus wat ik vraag wel. Wat maakt het nou uit als dat er niet op zit? Wat, wat mis je dan als je bier aan het drinken bent? Uh, wat mis je dan? Dan mis je een heel mooi glas bier. dan, dan gaat Een glas bier gaat er meteen inzakken. En dan, uh, ja, dat, dat, dat, dat zijn bepaalde onevenheden. En dat mag niet in een glaas bier, maar dat zit er niet. Nee, dus een echte, echte purist, iemand die echt, uh, nou, voor, voor, voor zijn geld, echt officieel een heel goed bier wil hebben, die kan daar extra plezier aan beleven als dat perfect getapt is. Ja, die, die, die, die, die, ik, ik kan het wel zien in bepaalde bedrijven of daar aandacht aan besteed wordt, uh, ja of nee. Dus en, uh, daarom denk ik ook dat het een hele goede zaak is dat de horeca Nederland dat, hij, dat die, deze wedstrijden, want het, het bestaat eerst uit voorrondes dus in uh, iedere provincie, die maakt de drie beste trappers uh, per provincie, dus naar het NK afvaren. En uh, ja, dat, de wedstrijden worden, werden in eerste instantie werden ze altijd door het CBK, dus het Centraal Brouwerijkantoor, uh, werden die georganiseerd. En de Horeca Nederland die heeft dit nu overgenomen en uh, ja, je kan kijken, ook, uh, je, je ziet ook uh, de animo voor de wedstrijden, uh, dat het groot is. En, ja, dat, dat, dat je dat tegenkomt, dat, dat de mensen uh, de, de, een, een goed glas bier gaan serveren. En dat, dat vind ik zelf heel erg belangrijk. Ja, bijna iedere man in Nederland die denkt dus dat hij een goed glas bier kan tappen. Maar dat uh, blijkt dus niet zo te zijn. De echte nee. kunstenaars die zijn vandaag in het diepe zuiden het NK bier tappen En uh, Hans Diekman was net aan de telefoon. En hij is misschien wel de toekomstig Nederlands kampioen. Dank u wel voor uw tijd en veel succes vandaag. Dank u wel. Staatssecretaris Henk Bleker krijgt vandaag 56.000 nieuwjaarskaarten aangeboden. Dat zijn geen vertraagde nieuwjaarswensen van zijn vele vrienden... maar boze reacties van de vogelbescherming. Het zou namelijk wel eens slecht met onze gevleugelde vrienden kunnen aflopen... als de plannen van het kabinet Rutte doorgaan. Kees de Pater is van de vogelbescherming. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent zo kwaad dat u 56.000 nieuwjaarskaarten stuurt. Wat is er allemaal mis aan de plannen van Rutte? Nou, ik stuur ze gelukkig niet allemaal zelf. Het is van 56.000 verschillende mensen... En wat er mis is met de plannen van dit kabinet is dat er wordt enorm bezuinigd op de natuur en op natuurbescherming. Ongeveer 300 miljoen, dat is 40% van het budget. Dus je kunt wel nagaan dat dat grote gevolgen heeft. En het is niet alleen die grote bezuiniging. het is ook eigenlijk de toon waarop het kabinet tegen natuur tekeer gaat... Eh, het, is, het, het lijkt wel een soort afrekening. Eh, en dat op een moment dat het eigenlijk helemaal niet goed gaat met eh, vogels en natuur in Nederland. Maar natuur is het iets wat van zichzelf ontstaat? Uh, natuur is iets wat er altijd al is geweest natuurlijk, of iets waar wij zelf uit voortkomen. Uh, maar het is zo dat uh, de mens in, uh, in Nederland en in hele grote delen verder van de wereld uh, natuur vernietigd heeft, uh, natuur gebruikt heeft, uh, natuurlijk ook om te overleven en te groeien. Uh, maar daarmee hebben we ook een verantwoordelijkheid om uh, dat beetje natuur wat er nog is uh, goed te houden en te herstellen. Ja, en wat gebeurt er als de plannen van het kabinet Rutte doorgaan met de vogels? Nou kijk, Nederland is een heel erg belangrijk land voor, voor heel veel trekvogels. De Waddenzee, de Westerschelde, andere de, de grote rivieren, het IJsselmeer, al die plekken... die zijn ontzettend belangrijk voor, voor trekvogels... En daarvoor moeten we de kwaliteit zo goed mogelijk houden en verbeteren. Veel van die gebieden zijn in, in niet al de beste staat. Nou, het opknappen daarvan dat, uh, zal niet gebeuren of uh, veel vertraagd gebeuren. En dat, uh, daarmee uh, kunnen bepaalde vogelsoorten zullen achteruit gaan. Ja, Maar wat betekent dat nou echt concreet? Welke vogels hebben we straks niet meer? Nou, welke we echt niet meer hebben, dat is moeilijk te voorspellen. Maar ik kan bijvoorbeeld een hele gewone vogel, als bijvoorbeeld een scholexer... die is de afgelopen jaren is die al enorm achteruit gegaan. Als we die gebieden die ik net noemde en ook het boerengebied niet goed op orde brengen... dan zal die verder achteruit gaan. Een heel bekend voorbeeld is natuurlijk ook de Grutto. Dat die, die is de afgelopen decennia enorm achteruit gegaan. Als we niet enorm investeren, goed investeren in natuur en natuurwaarde in het, in het landelijk gebied... dan zal die nog verder achteruit gaan. En daar heb je het echt over... De afgelopen tijden zijn die al 60, 70 procent achteruit gegaan, dat soort vogels. Dat zal alleen nog maar ernstiger worden. En stel, de, de kabinetsplannen gaan toch door. Kunnen wij dan de vogels nog met z'n allen redden door allemaal een mooie pindaketting in onze tuin te, te hangen? Ja, dat zou wel makkelijk zijn, hè? Nee. Nou, uh, dat, uh, ik <laughs> dat probeer is... oplossingsgericht te denken. Ja, dat is heel positief. Dat moet u ook vooral uh, doen. Uh, nee, daarmee ga je het niet redden. Want het zijn natuurlijk juist die vogels die, uh, die in, het, uh, in het landelijk gebied. en die in natuurgebieden zitten. daarvan afhankelijk zijn. En uh, ja, die krijg je helaas niet uh, op een, uh, een gere geregend pindastrookje. Dat zijn man... toch vooral vogels uh, als uh, koolmezen en pimpelmezen. En die zijn hartstikke leuk. En dat moet je ook zeker doen. Want het. Het maak maakt de tuin een stuk levendiger, uh, maar vogels in de natuurgebieden die, uh, kan je daarmee niet echt helpen. Nou, terwijl u de uh, 65.000 nieuwjaarskaarten aanbiedt aan Henk Bleker, dan zal ik een, een pindaketting in mijn tuin hangen. Dank u wel voor uw, uh, voor uw bijdrage. Kees de Pater van de, de Vogelbescherming. Goed, ik ben even in de war waar we nou, uh, het over gaan hebben. Deze? Ah, um, oh, hierover. Nou, goed. Dat zou je de afgelopen weken niet ontgaan zijn wat mij wel ontging. De studenten zijn boos. Boos vanwege minder studiefinanciering. Boos vanwege de boete die lang studeerders gaan krijgen. Um, en al die woede kan je op twee manieren uiten. Vorige uur hadden we hier een boze studentengast... die de komende weken zoveel mogelijk herrie gaat schoppen. De grootste studentenorganisatie van het land, ISO, probeert het via diplomatieke weg met die strategie hebben ze al een klein succesje geboekt. Over een paar uur mogen ze langskomen bij staatssecretaris Halbe Zijlstra. Aan de telefoon hebben we de voorzitter van de ISO, Guy Hendricks. Goedemorgen. Goedemorgen. Hebben jullie de onderhandelingsstrategie al helemaal klaar? De onderhandelingsstrategie is helemaal klaar. Want meneer Zelstra heeft alvast beloofd dat hij helemaal niks gaat veranderen. Nee, dat, die, uh... ja, dat klopt. En uh, aan het wetsvoorstel gaat niet veel veranderen als je dan uh, de staatssecretaris ligt. En dat, uh, ja, dat betekent dat heel veel studenten de komende periode uh, ja, veel meer collegegeld moeten gaan betalen. Maar wat gaat hij dan doen bij de staatssecretaris? Um, nou ja wat, wat, ja, wat wij gaan doen is toch nog eens even uh, hem ondervragen over de, over de plannen die hij heeft. En um, ja, dat is voor ons nog een mogelijkheid om meer duidelijkheid te krijgen. Ja, maar goed, straks, dan bent u bij de staatssecretaris, die doet zijn deur open, die geeft u een hand en dan? Ja. Ja, maar dan, dan willen wij toch dat zaken weten in verband met die Het uh, Raad van is advies is vandaar, of gisteren naar buiten gekomen en uh, met name over het feit dat de student die nu studeert, hè, die dus al langstudeerder zou zijn, vanaf september per direct met terugwerkende kracht wordt beboet. Uh, daar zijn ze heel kritisch over geweest en uh, daar lijkt hij dus nu gewoon overheen te stappen. Ja, en daar bent u kwaad over? Ja, dat vind ik, uh, vind ik op zijn minste uh, een, een kwalijke zaak. Kijk, je kunt niet tegen uh, studenten zeggen die dus al langs hier zijn. De, dan, he, je hebt afspraken gemaakt op mensen als collegegeld betalen. En vervolgens ga je de collegegelden uh, in één keer verhogen. Dat heb je ook niet. Bijvoorbeeld als je een. Uh, uh, neem, neem nou dat je nou een telefoonabonnement... dan ga je tussentijds gaat je provider de drieven verdubbelen. Ja, dat is toch ook iets wat we als overheid niet goedkeuren. Maar als we het zelf doen, als we zelf terugkomen op gemaakte afspraken... dan is het wel prima. Nu was er net uh, een, uh, iemand bij ons in de studio van het actiecomité SOS. Uh -huh. Die gaan heel erg hard schreeuwen om uh, uh -huh. uh, de staatssecretaris over te halen. Uh, jullie uh -huh. proberen een meer diplomatieke uh, manier. Waarom zou dat helpen? Zeker als die staatssecretaris gezegd heeft dat er eigenlijk niet te onderhandelen valt. Nou ja, waarom zou dat helpen? Kijk, ik denk dat, dat, uh, uh, dat ieder zijn eigen manier en zijn eigen aanpak moet hebben om zijn punt te maken. Kijk, we hebben natuurlijk wel op het Mali-veld gestaan afgelopen uh, of 21 uh, januari, jongstleden. En uh, dit is nog het moment om gewoon nog een keer uh, op basis van overleg uh, nog wat punten boven water te halen en antwoorden te krijgen. En dit hoort gewoon ook bij. Uh, bij de En mocht het uh, uiteindelijk toch niet lukken, ga je dan ook vrijdag weer naar uh, Amsterdam toe om daar die geluidsprotestactie uh, van de SOS te steunen. Nou, wij doen, uh, wij, wij doen gewoon precies uh, wat, wij, wat wij nuttig achten. En als wij het nuttig achten om, uh, om weer te gaan protesteren, zullen wij dat zeker doen. Uh, maar vooralsnog zien wij nog ook, ook kansen via uh, ons. Uh, ons democratische uh, systeem. En dat houdt onder andere ook in dat wij uh, rekenen op de Eerste Kamer... en vertrouwen erop dat zij heel kritisch zijn over de wetsvoorstel. Ja, goed, straks mag je dus langs met de staatssecretaris Zelstra. Uh, heel veel su succes daar. Guy Hendricks, de voorzitter van uh, ISO... die uh, over een paar uur gaat onderhandelen over de toekomst van de student. Het is inmiddels uh, twee over half zes bijna... en dat is tijd voor het Nieuwsminuutje. Ja, het blijft nog een uh, rustige nacht qua nieuws. Voornamelijk de gladheid op de wegen in het oosten van het land. Vanaf, de, vanaf Groningen naar Eindhoven een lijn doorgetrokken. Oosten daarvan is het eer glad. Uh, ik heb zojuist ANWB, Rijkswaterstaat, etc. Ge uh, gecheckt op meldingen. Er zijn nog geen files, maar er worden wel rekening gehouden... met vertragingen van 10 tot 15 minuten. En het, uh, er is gestrooid vannacht, uh, maar het probleem daarmee is altijd... dat het zout op de wegen moet worden verspreid door auto's. En aangezien het nachts natuurlijk altijd wat rustiger is op de wegen... is dat nog niet helemaal gebeurd. Dus kijk uit als u straks met de auto op pad gaat. En een en paar kamikaze-chauffeurs nodig. Die, ja, eigenlijk wel, maar ja, die, uh, die zijn er nog niet heel erg. Goed. Dus tot zover. Het Nieuwsminuutje. Ik heb in ieder geval wel gehoord dat Casper Meijer onderweg is... terug naar huis, de andere Misschien ah. dat hij een kamikaze-piloot is. Maar goed... Uh, uh, heel even wat anders natuurlijk. We gaan weer terug naar de provinciale politiek. U heeft ze waarschijnlijk misschien al eerder gehoord uh, in deze uitzending. Bij ons in de studio zijn uh, Anko Goldhoorn en nu ook Jacqueline Goldhoorn... de nummer drie van de partij Platform Jacqueline Verbeek. Jacqueline Verbeek. Jacqueline Verbeek. Dat is heel iemand anders. Uh, Dan heb ik het weer helemaal verkeerd uh, genoteerd. Maar... Nummer één en de nummer drie van uh, Platform Lokale Partijen in uh, Utrecht. Ja. En uh, uh, u zei net al dat de uh, Platform Lokale Partijen... die denkt vanuit de burger... Uh, wat voor baanbrekende standpunten heeft dat dan opgeleverd? Nou, ik kan een, een, een hele simpele noemen. Graag. Uh, ik zit hier tegenover twee uh, jonge presentatoren. En deze twee jonge presentatoren willen waarschijnlijk op den duur een huis kopen. En die willen zich bewegen op de startersmarkt. En u weet dat de startersmarkt absoluut op slot zit. Omdat de eisen voor de hypotheek worden verhoogd. En de hypotheekgarantie, de nationale hypotheekgarantie, heeft zijn eisen ook bijgesteld. U als jongen. Status op de woningmarkt komt niet meer aan de bak. Daar willen wij als, provinciaal, als platform lokale partijen Utrecht wat aan doen. De PLU stelt voor dat we naast de nationale hypotheekgarantie... ook een provinciale hypotheekgarantie hebben. Dat betekent dat status wel de mogelijkheid hebben... om op die woningmarkt te gaan starten. En dat, is, en dat is een typisch voorbeeld van lokale partijen... die denken in oplossingen. Ja, dat wil ik dus vragen. U zegt dat dat typisch iets is voor lokale partijen... Ja. Maar er zijn toch meer partijen die zich daarmee bezig houden? U mag uh, mij uh, noemen wie met zo'n provinciale hypotheekgarantie is gekomen. Nee, maar niet, misschien nee, maar niet per is, se met, met die oplossing. Het, ge... het is namelijk een ontzettend groot probleem wat in heel Nederland geldt. Ontzettend groot probleem. En starters kunnen sinds 1 januari niet meer op de woningmarkt. Ja. En op welke manier heeft u als lokale partij... die in de, in de provinciale politiek is gestapt... daar een, een, een blik op die andere partijen niet kunnen bieden? Omdat wij heel veel contact hebben met de kiezers. Met de, we hebben heel veel contact met de inwoners. En die komen dan bij ons en die zeggen van... daar moet wat aan gebeuren. Die gaan misschien ook aan naar die landelijke partijen... maar die gaan dan weer in de normale structuren denken... in de normale vergaderstructuren denken... en in de normaal beslisstructuren denken. En wij zeggen, wij moeten nadenken over een oplossing. En dat doen we dus ook. Een ander idee van u, gratis openbaar vervoer. Daar heeft u in ieder geval één medestander, de 50-plus partij. Ja. Uh, gaat u samenwerken daar gelijk mee? Of zegt u, nou dat houden we eerst nog even af? Wij, uh, en dat zul je ook op lokaal niveau altijd zien, ook in, op provinciaal niveau. Met die mensen die hele constructieve ideeën hebben. En daar gaan wij gewoon mee samenwerken. Wij sluiten echt niemand uit. En nu is uh, politiek natuurlijk ook compromissen maken, maar is in... Uh, ja, verkiezingstijd, worden er altijd breekpunten geformuleerd? Tenminste, dat wordt soms uh, gevraagd. Wij willen graag het breekpunt van de plu. Wat hey, u betreft. Wij hebben op zich geen breekpunten. Omdat wij, nogmaals, wij zijn constructief. En ook bij compromissen kun je creatief zijn. En als je dan maar het belang van de inwoners in de gaten houdt, en niet het belang van... ik noem het maar de politieke structuren... en de cultuur van de beroepsbestuurders... dan zijn er hele goede compromissen te behalen. Dus, en dan moet je ook niet opstellen als zijn een, een breekpunt. Breekpunten leveren nooit wat op. Maar ik hoor u wel u eigenlijk een beetje afzetten... tegen de gevestigde uh, politieke partijen. Ja. Uh, maar u bent wel bereid met ze samen te werken. Ja. En uh, u denkt dat het nog constructieve uh, oplossingen kan bieden... als u zo uh, ook ja, tegen die gevestigde orde aan het keren bent? We, zijn, we keren ons niet geheel tegen de gevestigde Wij geven gewoon aan dat er grote verschillen zijn. En verschillen die moet je ook overbruggen. En dat hebben wij overal in de, de, de, de partijen aangestoten bij de plu. Hebben dat overal in de gemeentes bewezen. Ja, u, uh, uw partij, u zegt constructief. Kunnen we dat ook verstaan als pragmatisch? Zeer pragmatisch. Heeft u een ideologie? Ja, de, wij hebben één ideologie. En dat is het belang van de inwoners. En dan eh, niet het, het individuele belang, maar het collectieve belang van de inwoners. Dat staat bovenaan. Maar nou, dat is pragmatisme. Ja, maar je kunt het ook een ideologie noemen. Nou, in zoverre, ik vraag me dan af: kan de plu ook een toekomstbeeld hebben? Gaat u ergens heen of bent u bezig met het oplossen van problemen die nu spelen? Nee, wij hebben wel degelijk een, een, een, een toekomstvisie. Wij denken zelfs langer na dan alleen maar de eerste komende vier jaar. Waar heel veel partijen aan denken. Wij willen naar een veilige omgeving. Wij willen naar een omgeving waar je kunt wonen, recreëren en werken. En, uh, en het moet ook een gezonde omgeving zijn. En met, ook met uh, recreatie, recreatiemogelijkheden. En met name in Utrecht is dat heel goed mogelijk. Nou ja, wat we in ieder geval horen is dat het in ieder geval niet helemaal links is en ook niet helemaal rechts. En we gaan zo verder met u praten over de name, met name de landelijke politici die de provinciale staten misbruiken. Want daar heeft u flinke kritiek voor en misschien dat we dan ook nog de nummer drie van de partij aan het woord laten. Want die is op dit moment helaas even niet aan bod gekomen. Goed, straks gaan we het hebben uh, over de voicemail van Mark Rutte ook nog. Dat staat ook nog allemaal aan te komen. Maar eerst misschien wel het beste lied van 2010. Althans, dat denkt Buma Cultuur. Het is genomineerd.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 Schouders, aan schalasten, schouder aan, schouders, schouder aan, schouders staan. Schouder, schouder, schouder, schouder, schouder aan, schouder met hetzelfde doel. 20 minuten voor zes, hoort De schouder aan schouder van Marco Borsato bij nu al wakker Nederland op Radio 1. En zometeen uh, lanceren wij nog het kieskompas samen met uh, de bedenker André Krauwel. Meer is nog wat anders, ofthans eigenlijk valt het ook alweer mee. Het was een opvallende nieuwe naam voor de Provinciale Statenverkiezingen. De 50-plus partij. Maar de partij heeft grote plannen. Ze willen in de Eerste Kamer terechtkomen. En hun gedroomde kandidaat is oud-staatssecretaris Michiel van Hulten. Michel van Hulten. Hij wil in de Eerste Kamer veel veranderen... maar heeft nu al een boodschap voor premier Rutte. En daarom spreekt Michel van Hulten van de 50-plus partij. Vandaag de voicemail van Mark Rutte. Uw oproep wordt niet beantwoord. U wordt doorgeschakeld. Dit is de voorspeel van Mark Rutte. Graag een berichtje naar de piep. Toets hekje na het inspreken van uw bericht voor meer opties. Graag de heer minister-president. Ik wens u toe een spoedig bezoek aan Hongarije, Ierland en Shanghai. En een herhaald bezoek aan Brussel en Londen... waar u geïnformeerd kunt worden over de weldaad voor senioren dat ze gratis mogen reizen met bus, tram en metro. Het kost u vrijwel niets, want ze zitten alleen maar op de lege stoelen die toch al rondrijden. Maar ze sparen wel veel geld uit, dat ze goed kunnen gebruiken... om goed te maken wat ze tekort krijgen aan pensioenen en AOW-uitkering. En ze zitten minder achter de graniums. Dat is winst voor de samenleving. Mijn partij 50PLUS gaat dit invoeren. Ga intussen niet alleen arme senioren een buskaartje toestoppen... Dat vereist veel bureaucratie. Rijke senioren, die best een bus of tramkaartje kunnen betalen, die gaan toch niet in de bus zitten. Ook automobilisten profiteren van gratis openbaar vervoer voor senioren. Want elke senior die overstapt van zijn auto naar bus, tram of metro, maakt ook ruimte vrij op de weg en op parkeerplaatsen. Daarvan profiteren dan de automobilisten, die wel per se moeten kunnen blijven rijden. En elke auto die minder rijdt betekent grotere veiligheid op de weg en minder milieuvervuiling. Kortom, alleen maar winst door dat openbaar vervoer voor 65-plussers. Een extraatje zou nog zijn het Belgische systeem. Iedereen ouder dan 65 jaar, ook Nederlanders, mag in België met de trein mee voor 5 euro. Onverschillig hoever en waarheen. Ik wens u namens 50PLUS een goede werkdag... Maar belt u wel eerst even met de minister van Verkeer... over dat openbaar vervoer voor 65-plussers? Dank u wel. Nou, Mark Rutte, die weet het uh, inmiddels. Hij moet de minister van Verkeer bellen. En uh, wij danken oud-staatssecretaris Michel van Hulten. En hij is kandidaat voor de Eerste Kamer voor de 50-plus-partij. Dit wordt het nieuws. Railmonteurs krijgen te veel theorie... terwijl ze zouden moeten leren in de praktijk. De vakbond waarschuwt in de spits voor problemen. Want als iedereen met zijn neus in de boeken zit... wie moet dan een spoor repareren? verslaggever John Maas. Ja, waar het om gaat, specifiek is vooral theorie over zijn en wissels. Nou, en die hebben het dus afgelopen winter massaal uh, begrepen. FNV ziet daar niet een direct verband, maar denkt wel dat er indirect wel een verband kan zijn. Want ja, als iemand uh, moet studeren, dan kan hij niet tegelijkertijd een zijn of een wissel uh, repareren. Bruik de mondo! Ja, de uh, o zo duidelijke uh, tune, weet ik, of uh, live zin, zeg maar, van New Kids Turbo. En uh, die hebben natuurlijk een film gemaakt en die leidt dan weer tot geweld. Dat zegt tenminste de burgemeester van Eindhoven, Rob van Gijsel, in de Volkskrant. Fietsen en verkeersborden worden na afloop van de film steeds vaker vernieuwd en ook worden er meer agenten op straat uitgescholden. Je eigen boek in 10 minuten laten drukken, dat kan in het American Book Center in Amsterdam. De NSV next verslaggever Ingmar Vriesema vertelt hoe het apparaat eruit ziet het is een heel groot en ook wel een ingewikkeld apparaat, hoewel uh, het is een helemaal uh, open apparaat, dus uh, met glas, zou ik maar zeggen, transparant apparaat. Dat hebben de uitvinders ervan expres gedaan. Uh, dat was eerst namelijk niet het geval, maar uh, toen dacht men, ja, het is ook wel interessant als mensen kunnen zien hoe dat drukken precies in zijn werk gaat. Dus dat kan je ook allemaal zien. Dus het is uh, gewoon een drukmachine die, die aan het werk is en het ziet er eigenlijk uit als een Veelste grote kopieermachine. Het lijkt ook wel een beetje op een tijdmachine uit, uh, uit de strips van Suske en Wiske. En Geert Wilders is weer boos op de rechterlijke macht. Dat staat tenminste in de Telegraaf. De PVV-leider wilde rechter Tom Schalken uithoren over zijn rol in het proces. Tijdens een etentje probeerde hij de mening van Arabist Hans Jansen te beïnvloeden. Jansen was door Wilders opgeroepen om in het proces te spreken als expert. Dit wordt het nieuws. Nog een maand en dan kunnen we weer naar de stembus voor de provinciale verkiezingen. Weet je nog niet op wie je moet stemmen? Dan kan je vanaf vandaag weer terecht bij de kieskompas. Bij het kieskompas. Vuurpoliticoloog André Krawel is de bedenker van deze wijzer. Goedemorgen meneer Krawel. We hebben toch echt twaalf provincies in het land. Maar er zitten er maar tien in het kieskompas. Ja, want uh, inderdaad uh, wij hebben uh, alle provincies uh, gevraagd om uh, mee te doen. En twee ervan hebben besloten om dat niet te doen. Maar tien wel, dus dat vinden we... Een geweldig aantal. Jammer dat de laatste twee niet meedoen. Dat komt dan de volgende keer. Maar hebben die provincies integraal besloten om niet mee te doen? Uh, nee, we hebben gepoogd om alle provincies bij elkaar uh, te krijgen. En dan ook een flinke korting te bieden. Zodat we een landelijke dekking hebben. Maar uh, ja, dat lukt. Dat, ja, want het is vrij duur om zo'n site te maken. U moet begrijpen: wij moeten met al die partijen in conclaaf over wat belangrijke onderwerpen zijn. Dan moeten we stellingvragen maken, avonden daar organiseren. Dat kost klauwen met geld, zullen we zeggen. Uh, dus uh, ja, wij wilden heel graag alle provincies uh, doen. Uh, maar we kregen het niet allemaal op een rijtje. Dus we zijn ze één voor één maar afgegaan. En daarvan hebben het eigenlijk tien gezegd ja. En daarmee zijn we twee keer zo groot als onze concurrenten, stemwijzer. Dus wij zijn wel tevreden. En hoeveel moet je dan betalen om mee te doen aan een stemwijzer? Kies ja, een ze, moeten, ze moeten bijna 10.000 euro betalen. Het is eigenlijk een kookje. 10.000 euro? Ja, het is helemaal drie keer niks. Maar ja, wij doen het ook als publieksvoorlichting. Uh, wij vinden het heel belangrijk dat kiezers goed geïnformeerd naar de stembus gaan. Um, uh, en uh, ja, daarvoor doen we echt alle moeite om dat zo goedkoop mogelijk en zo goed mogelijk te maken. Het kieskompas en in, in stemwijzer misschien nogal meer zijn toch wel een beetje begrippen geworden. Hè? Rond verkiezingstijd is dat echt een belangrijke plek om te kijken wat je eigenlijk vindt. Daar komt het een beetje op neer. En veel mensen lijken daar ook hun stem op te baseren. Is dat iets om trots op te zijn? Dat, dat, dat klopt. Uh, niet alleen in Nederland, ook daarbuiten. Uh, zijn kiezers steeds onzekerder wat ze moeten stemmen. Dat komt omdat er steeds meer nieuwe partijen meedoen. Maar ook oude partijen natuurlijk van standpunten uh, veranderen. En daardoor wordt het voor de kiezers steeds moeilijker om een partij te kiezen. Je kunt niet meer op een hele algemene ideologie afgaan. En uh, ja, dat betekent dat wij uh, inmiddels een flinke uh, invloed hebben. Ook bij de laatste keer dat we dat gemeten hebben. Bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen, bleek uh, dat wij... Uh, uh, ja, dat ruim 15% van de Nederlanders zegt dat het een belangrijke tot zeer belangrijke rol speelt in een uiteindelijke partijkeuze. En daarmee is het na, na partijleiders en inhoud van programma's en dergelijke een hele belangrijke factor uh, geworden. En dat, is, ja, dat, dat geeft ons ook een hele grote verantwoordelijkheid om het goed te doen. En, en als dan zo'n verkiezing nadert, uh, welke het uh, dan ook maar is, uh, begint u dan al een beetje in de handjes te knijpen van nou we kunnen weer bijna? Nou, wij zijn al heel lang voordat, <laughs> voordat de verkiezingen bezig zijn, We zijn hier bijna een jaar mee bezig. Zijn. Dus als wij op een verkiezing moeten wachten, dan is het te laat. Nee, maar goed, in de aanloop naar de verkiezingen wordt het toch wel een stuk spannender, lijkt me, of niet? Uh, voor ons is het heel spannend als hij helemaal online staat. Om dan te zien inderdaad hoeveel mensen hem gebruiken. En ook natuurlijk wat mensen daar dan mee doen. Wat voor effect heeft dat dan? Uh, en uh, met name, en dat mag u, moet u uw luisteraars niet vertellen... wij kijken natuurlijk ook stiekem in de hoofden van mensen... hoe ze denken over politiek. En wij kennen die mensen niet, dat is allemaal anoniem. Maar we kunnen wel hele grote trends uh, zien. En daar uh, rapporteren we ook over. Uh, bij de vorige verkiezingen zag je de, de twijfel onder links. Moeten we nou Job gaan stemmen om de meerderheid te krijgen... of gewoon toch maar onze eigen GroenLinks? Dat soort, dat soort ja, trends zie je. En dat is wel heel erg interessant voor ons om, om te bekijken. Wij gebruiken het dus ook als wetenschappelijk onderzoeksdoel. Uh, uh, ja, u bent eigenlijk politicoloog, dus dit is echt een beetje... Nou, bijna een, een, een soort hoogtepunt van afluisterapparatuur. Ja, het is eigenlijk politicologische afluisterapparatuur. Dat heeft u voorkomen gelijk. Het enige verschil is, is dat wij niet weten wie er aan de andere kant zit te praten... want wij mogen al die gegevens van die me mensen niet bewaren. Dus, uh, en dat hoeven we ook niet te weten, want het zijn er zoveel miljoenen per uh, verkiezing. Wij willen gewoon die brede trend in kaart brengen... en niet uh, uh, iets van die individuen zelf. Goed, vanaf vandaag uh, gaat u daar dus mee beginnen. Kieskompas.nl is weer in de lucht voor de Provinciale Statenverkiezingen. Dank u wel, André Krauwel, bedenker van Kieskompas. Graag gedaan. En het Kieskompas is natuurlijk te vinden op www.kieskompas.nl. En uh, we bedanken nogmaals André Krauwel voor de toelichting. Ja, het is een puinhoop in Egypte. Om een bankrun te voorkomen zijn de banken daar al dagen gesloten. en ook vandaag gaan ze niet open. Wat doet dit met een land? Wij vragen het hoogleraar Economie, Zweden van Wijnbergen. Goedemorgen, meneer van Wijnbergen. De mensen in Egypte kunnen geen geld opnemen. Zo snijden ze zichzelf in hun vingers. Nou, ik denk dat ze het niet anders kunnen eerlijk gezegd. Want er is natuurlijk nu een extreme onzekerheid. En als ze die banken gewoon open zouden laten gaan... dan zou als iedereen al zijn geld onmiddellijk uithalen... en proberen om te wisselen in, uh, in de vreemde valuta. En je zou binnen een dag een bankencrisis, een wisselkoerscrisis... Uh, allemaal tegelijk krijgen. Dus Hoe? ik begrijp wel wat ze doen. Maar hoe onzeker is het dat je geld op je rekening veilig is... als de president ruzie heeft met de rest van het volk? Ik kan me ook voorstellen dat het daar prima staat. Mogelijkheden en een redelijk draaiende economie. De uiteraard de politieke kant is nu waar alle problemen van komen. En daar is men, men is duidelijk bang dat daar een, een bankencrisis overeenkomt. En dat is natuurlijk net dat ze nu niet kunnen gebruiken. Nee, maar ik, ik snap dat je als land niet zit te wachten op een bankencrisis en dat het financieel niet goed is. Maar uh, als je gewoon in uh, Cairo woont en je hebt geen geld meer op zak, ja, je moet toch je eten kunnen kopen. Ja, dan wordt dat duidelijk lastig. Dit kan natuurlijk zo niet heel lang doorgaan. Ik vermoed dat ze dan ook op een gegeven moment de zaken open zullen stellen voor kleine bedrijven. Typisch wat je zou verwachten uh, in, in dit soort omstandigheden. Je zegt, nou goed, je kunt niet, uh, ja, je, God mag weten wat voor deposito's eraf halen. Maar voor dagelijkse leefbehoeftes laten we kleine bedragen. Dat lijkt me de meest voor de hand liggende reactie. Dat zullen ze dus op een gegeven moment moeten gaan doen. Maar is het niet gewoon handig om dat gelijk te doen? Want anders komt er misschien weer een soort run op telkens kleine bedragen. Dat lijkt me ook niet echt handig. Want nu droog je eigenlijk de bevolking ja, gewoon uit van, uh, van uh, ja, dat gewoon hun cash. Dit, dit kunnen ze, nou ja, dit kunnen ze niet heel lang volhouden als haar. De economie heeft cash nodig. En in Egypte hebben ze meer kerst nodig dan bijvoorbeeld hier in Nederland. Hier in Nederland zou je het langer zonder kerst kunnen volhouden. Omdat het natuurlijk veel meer digitaal loopt dan in Egypte. Dus dat, dit kan niet heel lang doorgaan inderdaad. Daar heeft u gelijk in. Van de andere kant hebben ze denk ik gewoon puur in paniek. Alles is een chaos, maar even gewoon alles dicht. En ik denk dat ze binnen een dag of wat zullen gaan besluiten om iets van kleine bedragen toe te staan. dat zal inderdaad wel moeten. Want anders loopt het mis. Als ik uw verhaal goed uh, begrepen heb, dan hebben ze in Egypte in ieder geval grotere problemen dan, uh, dan de banken. Uiteraard. Ja, die banken zijn afgeleide problemen. Uh, het allergrootste probleem is een, een, een niet gewelddadige transitie naar een regime met voldoende draagvlak in de onder de bevolking om weer een normaal regime te kunnen voeren. En dat ziet toch wel duidelijk uit dat dat niet meer gaat lukken onder Mubarak, maar vindt hij dat zelf ook? Uh, en dat zullen we moeten afwachten. Ik denk dat het feit dat het leger zich neutraal opgesteld heeft, op zich een heel goed teken is. Dat betekent in elk geval dat de hoeveelheid geweld die erbij te pas gaat komen, uh, gematigd blijft. En dat, is natuurlijk het, uh, ja, dat blijft toch wel erg belangrijk. Uh, dat het waarschijnlijk ook niet volledig uit de hand zal lopen. Dat vind ik. Maar ja, het, het, is, het blijft een explosieve situatie. Maar gaat onze economie nog op enige manier last krijgen van de situatie nee. in Egypte? Nee namelijk uh, tragisch voor Egyptenaren. Er zijn al zo'n 150 doden gevallen. En dat is natuurlijk ook tragisch. En je hoopt dat het daar goed loopt. Dat was een economie die op zich uh, veel kansen had en zich uh, relatief goed aan het ontwikkelen was. En dat, is nu natuurlijk, uh, dat krijgt natuurlijk een enorme klap momenteel. Maar in ieder geval dat wij er uh, niet heel veel van zullen merken hier in nee. Nederland en de rest van Europa. Dat is een geruststellende gedachte voor uh, het begin van zo'n dag, denk ik. Uh, ik denk dat je dat zou kunnen zeggen. Ja, het is niet is voor ons... En een relevant land, maar niet een heel erg dominant land. Uh, het is niet een grote olieproducent, het is niet een grote handelspartner. Het is voornamelijk zeer, uh, ja, het is triest voor de Egyptenaren. En wanneer de banken opengaan in Egypte is nog niet bekend. Maar het is duidelijk dat, we, dat het niet te lang moet duren voor ze weer opengaan. Dank Zweder van Wijnbergen, hoogleraar Economie. Het platform Lokale Partij Utrecht gaat dit keer voor het eerst meedoen aan de provinciale verkiezingen. Niemand kent ze nog, maar dat moet gaan veranderen, al helpt de landelijke politiek er niet bij. In de studio hebben we de lijsttrekker van uh, de Plu... Uh, Anko Goldhoorn en Jacqueline Verbeek, de nummer drie van de Utrechtse fractie. Um, ja, u heeft uh, als provinciale partij, want u bent een, uh, geven voor mensen die net inschakelen. U bent een soort van afgeleide van de lokale partijen uit Utrecht die een gooi doen. Uh, naar de provinciale politiek, mevrouw Verbeek. Dat, dat is een beetje waar het op neerkomt, toch? Ja, we zijn eigenlijk een overkoepelend orgaan, kunt u het zien? zo kunt u het zien. Ja, maar als, als provinciale partij heeft u blijkbaar last van landelijke partijen. Nou, wij vinden het een, een beetje, nou niet een beetje, wij vinden het eigenlijk heel gênant dat de problemen die in provincie spelen, dat die teniet gedaan worden door een agentenmissie, een politiemissie naar Oeruzgan. Dat lost namelijk niks op van de problemen ten aanzien van de uh, openbaar vervoer. Het lost niks op ten aanzien van problemen op de statusmarkt. Maar um, de tendens die nu een beetje wordt geschetst... is dat deze um, Provinciale Statenverkiezingen er ook vooral draaien om uh, de Eerste Kamer. Denkt u dat u dan als vereniging van lokale partijen daar niet te dupe van kan worden? Want eigenlijk uh, wordt het ook een stem voor of tegen dit kabinet. Ja, maar dat is eigenlijk heel innerlijk triest. Het gaat om... Het belang van de inwoners. Het gaat om, ook om uw belang. Het gaat erom van, kan u nog met een, met, een, met een bus mee? Ja dan nee. Want dat zijn de dingen waar de provincie voor moet zorgen. En het is, ik vind het eigenlijk heel ja, gênant eigenlijk, dat de landelijke politici deze verkiezingen gaan misbruiken voor hun eigen doelen. Maar dat is misschien wel de realiteit. U moet er wel mee omgaan. Hoe, hoe gaat u daar dan mee om? Nou, daar gaan wij nog wel wat van laten merken. Dat dragen wij ook uit. En wij zeggen continu... Provinciale Statenverkiezingen zijn voor de provincie. Die zijn voor de inwoners. En u probeert echt om, om die missie naar uh, Koenus buiten de deur te houden in Utrecht. Want, er is de, uh, want u kunt zich denk ik toch wel voorstellen... Uh, dat voor mensen die nu gaan stemmen... die nieuwe toon die bijvoorbeeld GroenLinks aanslaat toch wel belangrijk is. Toch wel invloed heeft op het vertrouwen dat ze hebben op de partij, in de partij, of. Uh, dat ze denken van nou, weet je wat, uh, ik heb gezien hoe GroenLinks omgaat met, uh, uh, met dit soort onderwerpen. Terwijl de Partij van de Arbeid bijvoorbeeld uh, veel beter uh, voet bij stuk houdt, ik ga voortaan maar op de Partij van de Arbeid stemmen. Dat kan toch invloed hebben, dat kunt u toch ja, begrijpen? Dat, kan, dat kan best invloed hebben, maar weet u wat het is? Ik weet één ding zeker. Uh, de lokale partijen, en daar zijn, daar zijn ze heel sterk in, die, hebben, die uh, beloven niet te veel en die maken wel dingen waar. En als ik dat nou vertaal naar de landelijke politiek die continu uh, dingen hebben beloofd en niet waargemaakt. Kijk naar het, het, het draaien van, uh, van, van GroenLinks onder andere. Ja, dan zeg ik van lokale partijen, uh, of, of kiezers, stemmers... kijk ook eens naar die lokale partijen. Wij beloven dingen, maar we beloven niet te veel. We beloven alleen maar dingen die we kunnen realiseren. Ja. Mevrouw Verbeek, wat vindt u dan nou echt een, een hoogtepunt... waar u uh, de komende maanden mee campagne gaat voeren in uh, Utrecht? dat wij voor de inwoners zijn en dat we naar ze willen luisteren. Dat ja, in, hebben we bewezen. Concreter. Wat, uh, wat is nou echt een thema waar u van zegt... Nou, het gaat me erg aan het hart... En ik zou graag willen dat mensen hier van uh, onze nou, de, standpunt op de hoogte zijn? Uh, het, uh, de wegen leggen in het groen... Uh, de groene kernen behouden, dat is voor ons heel erg belangrijk. Want het is de, als je meer wegen doet, is de luchtkwaliteit wordt slechter. Je hoort niemand meer over fijnstof, terwijl het ontzettend belangrijk is. Er zijn rapporten waaruit bewezen is dat je twee jaar korter leeft. En ik vind dat iedereen recht heeft op een goed leven, ook ja. in zijn eigen woonplaats. Dat is typisch een uh, provinciaal thema. Echt iets waar de provincie iets aan kon doen? Vind ik wel, ja. ja. Ja. Goed, u uh, gaat binnenkort de verkiezingen in. Uh, nog uh, iets meer dan een maand. En dan, uh, nee, precies een maand. Hè? Het is vanaf 2 februari. Klopt, ja. Nou, en u moet, u moet het zo zien... Wij uh, willen ons grootmaken. Als je een emmer neemt met water, je doet daar een druppel olie op... dan wordt het heel erg snel verspreid. En zo willen wij de verkiezingen in. Kijk, dat is een mooie metafoor om het gesprek mee af te sluiten. Dank u wel in ieder geval ook dat u in de studio wilde komen. Anke Goddoorn en Jacqueline Verbeek van uh, de Utrechtse fractie... van Platform Lokale Partijen Utrecht. Kortweg, plu. De plu. Nog ongeveer, nog ongeveer 45 seconden, dan uh, zijn Bastiaan en ik weer klaar. Maar over een uur, dan begint Alex de Vries met ochtendspits. Goedemorgen, Alex. Ja, goedemorgen. In, uh, nou, ik denk, 15 seconden. Wat zit erin? Politicoloog André Kraal met zijn kieskompas over de statenverkiezingen. En Arjan Jan Boekestein, onze commentator vult hem in. Multimiljonair Hendrik van Dijk, de piepschuimkoning, die gaat de woningnood in Afrika en Haiti oplossen. We hebben de leukste winkelstraat, we hebben het seksmandje. Wat moet je in de supermarkt stoppen om je libido te verhogen? En tot slot onze razende reporter Arnie, die gaat mee met trauma helikopter.